Dit is de davor de donderdag op Radio 501, dit is Radio 50 Radio 50. Donderslag en slag. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, Donderslag. Hemel. Donders. Een nieuw uur met Regier van Miesveld op 501. Just a bit of Think twice before you go. it's just a bit again. Be you leave me one time, baby. You leave again. Be ya with me, baby. Then I know you paid to do. Be ya with me, baby. Then I know you're paid to do. And you leave me when I need you. Then I know you're Santa Cue. With a heart you should be ruling With a man who loves wrong With a heart you should be ruling With a man who loves wrong I go for a lot of things But you look too strong Think twice before you go Leave just a bit of in Think twice before you go It's just a bit in end. you leave me one time Welkom, jullie zijn aangekomen in het tweede uur van donderslag. We hebben hier tot bieruur nog lekkere muziek en straks komt de donderdis langs. Rob Ricard is er straks om half bier met zijn plaat Daarna gaan we eten, er is uh, weer een recept ingestuurd, dus alle kokerelders moeten even blijven luisteren. Dit is om ongeveer kwart voor bier. De eerste plaat van dit uur was Think Twice Before You Go van Johnny Hoeken met Los Lobos. En de tweede plaat volgt altijd naar de eerste en die is van uh, Lou Reed en die heet Visions. Radio 501 Daverende donderdag De donderdisk is vandaag Keep on Running van Robin Ford Feel so With Fire, Superstar, van het album Chilled Grease Burger uit 2009... In 2010 kwamen de songs van de Stones op de plaat die nooit eerder werden uitgebracht. En een ervan is Dancing in the Light. You're sitting in the darkness, you're dancing in the light. You're really at the bedtime, I really took dive. I'm running in the rain, you're dancing in the light. I'm waiting for the train. I'm Mr. Christian, and I'm a captain fly, look at you with your face all shining, got some new work at some realigning, now that you know it's got some redefining. Stones en nu Queen met I Want It All. Het is Radio 501 501 Bonnie Raid's Love on One Condition van het album Souls Like uit 2004 Zij zingt en speelt erbij slide guitar op haar Fender Stratocaster singer-songwriter Gilbert O'Sullivan heeft een nieuw album uitgebracht en van het album laat ik jullie horen All They Wanted To Say ...middelijkse platenkeuze van Rob Rika. Ja, dames en heren, hier bij donderslag is het inmiddels half bier in de studio 11 van Radio hallo, 5 l En dan heb ik altijd eventjes hallo, Rob Rika weer aan de hallo. lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze van deze week. En ik ben zeer benieuwd wat hij allemaal bedoeld heeft straks eh, daarnet om kwart over... Twee, want hij had altijd weer hele leuke tips en zo, maar ik ben er niet uitgekomen. Uh, Rob, uh, nou, go goede, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie, hè, um, nog een keer terug. Kunnen we te zaken komen? Want het ja, toch maar. Het goed dat ik het snel wil laten horen. Ja, ja, ja. ja. Oh, is zo goed? Ja, ik vind het. Ik, nou, het is echt zo ontzettend goed. Maar team hier heeft wel zitten googlen en zo, maar ze, ze kwamen er niet uit. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik had er ook nog nooit van gehoord, namelijk. En ze bestaan dus al gewoon zo'n dus 30 jaar. Ja. Nou, nog niet echt 30, dus net niet maar goed. Uh, nou ja, goed. Uh, uh, wat kan, wat bijna kan, wat kan 30. Wat kan het bommen, hè? Nee, het is, uh, het is de familie Timmens. Oh, familie Timmons? Ja, Margot doet de, de zang. Oh. Michael doet de songwriter-gitarist. Ja. Peter doet de drummer. Ja. En hebben ze nog een, een externe ingehuurd, Ellen Anton, en die doet de bassist. Ah, nou dan weet ik wel wie het is. Wie dan? Nou, ik, zou, ik heb geen idee. Oh. <laughs> Familie Tibbers. Het zijn, Ti de, het zijn de cowboy junkies. De cowboy junkies. Hé, hey, die bent zo. Ja. De cowboy junkies. De cowboy junkies. Ik, ik. Ik had er nog nooit van. En het is echt zo. Ik vind het zo. Nou, je zo bent niet de enige want, goed. Je bent niet de enige, want ik ken het ook niet. Ja, ik snap gewoon niet dat ik het nog niet ken. Want het is, het is echt, het is gewoon het is 25 jaar oud. Ja. He? Maar wat we nu gaan draaien is splinternieuw, want het komt van uh, de LP Demons uit 2011. Ja, nou voor je, voor je het helemaal weggeeft, nog eventjes uh, wat ik uh, wel leuk vind. Ik, uh, de, de zit in, uh, in Canada zitten heel veel beentjes die heel plaatselijk heel bekend zijn. Ja. En nou uh, zit uh, Mart Smeets, die heeft dus een programma met Leo Bokhuis voor, uh, voor Radio 2. Uh, op, op uh, vrijdagavond, zaterdagavond van 1 tot 2 en dan, uh, ja hij, hij komt dan regelmatig in Canada voor het schaatsen en dat soort dingen en dan gaat hij al die platenzaken af en dan zoekt hij allemaal naar plaatselijke beentjes. en dan komt ja. hij allemaal cd's en dan komt hij met een vrachtwagenlading terug en die draait hij dan in zijn programma en dan komen wel eens hele uh, leuke beentjes langs en misschien is dit ook wel langsgekomen bij me maar ik, uh, ik ken het dus niet ja, maar nee, ik vind het wel leuk snap. dat jij dat, uh, dat dat jij dat nu uh, in het programma hebt ik snap het ook niet. Wat snap je niet. Ik snap het gewoon niet. Want dat, dat het niet doorbreekt. Ja, nou, ze zijn door de Los Angeles Times... Ja. ...zijn ze al in 1988 bij de tien beste albums van 1988 gekozen. Ja. ja. En ze zijn ook al twee keer genomineerd als Group of the Year... ...voor, ja. voor de Juno you know Awards... In 1990 uh -huh. en 1991. Ook over Grammys? Of is dat niet? Die, nee, you know. Je had trouwens ken ik weer even niet dan. Ja, ja. En in 1990 is Margot ook nog... ...one of the 50 most beautiful people in the world... Ik door People Magazine. Jongens, ik zit nou helemaal uh, ja, te dus shake op mijn stoel hoor. Hey, want ik, ik snap gewoon echt niet dat, dat, dat ik dat nu pas, want ik heb het pas vorige week van mijn uh, geheime contact ik heb ik hem doorgetipt gekregen. Oh jee, je bent doorgetipt. Ja? ja. En nou is mijn geheime contact is wel een Canada-fan hoor. Dus die ja, dat geeft niet. Een, die is fan van het land Canada. En de, er komen wel meer goede bands uit, hè? Ja, ja wat ik net al zei, ja. ja Silverstein, die komt er ook vandaan, hè? Silverstein? Heb gewoon, die heb ik al gehad, ik weet niet. Anders ja, dan daar heb ik jij al eens een keer wat van gedraaid. Dat is, dus ja, dus er... is ook al uit Canada. Ja. En Neil Young komt natuurlijk uit Canada. ja, ja. Nou, kunnen we hem draaien nu? Want ik... Ja, Haan, ja kom nog maar joh, want ik uh, ben nee, zeer benieuwd. Ik zit hier helemaal te draaien op mijn stoel. Want, uh, nou, het is echt ook muziek. Ik denk dat het echt muziek is die jij ook vreselijk goed vindt. Ja, uh, ik ben benieuwd. Want ik, is, ik ken het, het is nog niet. country maar... blues folk rock. Ja, ja. Nou, vertel. Nou, Cowboy Junkies. Ja, nee. Uh, van de Alpijn Demons 2011 en het nummer piano, Wrong Piano. Oké. Okay. Nou, tot volgende week. Doei. Hoi.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 De rest. Ik wil vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op is een prachtig mooie dag. Op is een prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. ben vandaag zelfs bestaand.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 Slab of ash Sold one to Luther Threw in a pit Set him out with Johnny Cash Now couldn't Leo Fender And the gang of known At the factory in Fullerton That the honk and twang Of the Telecaster tone Would outlast him every one You crack a bloodline Case it all up in your face It's your thunder, line, and lightning Well, it was born at the junction of form and function. It's the hammer of the honky-tonk gods. It's the hammer of the honky-tonk gods. And the boss Why'd Johnny be good I had the one He would have been The St. Louis Tell against the horse You crack a plush light -like Case all up in your face It's should thunder And light and rise Oh, it was born at like the junction Of form and function. function It's the hammer Of the honky-tonk gods It's the hammer Of the honky-tonk gods Gaat de klok in de lente een uur achteruit of vooruit? Onthoud, in de lente groeien er knopjes aan de bomen. Uit de knopjes komen nieuwe bladeren. Bladeren hebben bladgroenkorrels waarmee ze koolstofdioxide en water omzetten in glucose waarbij zuurstof vrijkomt. Zuurstof kan je schrijven als O2. De O is in het alfabet de 15e letter. Op 15 maart 1990 werd Gorbatsjov de president van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov had een wijnvlek op zijn hoofd in de vorm van Nederland. Een stuk van Nederland is op ware grootte nagebouwd in Japan. Japanners zijn heel goed in schaken en bij schaken gaat de pion altijd naar voren. Dus gaat de klok in de lente een uur naar voren. Het eten, hoor. Dat is de recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Specifone witlof, Stoofde, de trein. Al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is het weer die vraag Hey mijn lieve schat, wat gaan we nu weten? Wordt het pataat? Of pizza lawaai? Toen zegt het nou. Wat gaan we nu weten? Zou niet weten! Asje? Gent vreden. En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! Vandaag maken we spaghetti met biefstuk en rucola. Dit recept is ingestuurd door Tinke Vriendeke uit Drachten. De volgende ingrediënten hebben we ervoor nodig. 1,5 eetlepel balsamico-azijn, 2 tankjes knoflook en die dan geperst, 400 gram biefstuk, 300 gram spaghetti, 3 eetlepels olie, 3 eetlepels groene olijventapenade, 75 gram rucola, en 75 gram verse geraspte parmezaanse kaas. Het is een gerecht voor 4 personen. We gaan het op de volgende manier bereiden. Eerst maken we een marinade op de volgende manier. Meng in een kom de balsamicoazijn met de knoflook en naar smaak zout en peper door elkaar. Snijd de biefstukken in plakjes en schep ze door de marinade. Marineer ze ongeveer 10 minuten op kamertemperatuur. Kook de spaghetti volgens de aanwijzing op de verpakking. Verhit de olie in een koekenpan en bak de plakjes biefstuk al omscherpen bruin en in 3 minuten roze. Schep de tapenade door de biefstuk. Schep enkele eetlepels kookvocht van de pasta in een kommetje. Giet de spaghetti af en doe de pasta terug in de pan. Schep de biefstuk en een 3 kwart deel van de rucola door de pasta. Voeg als het gerecht iets te droog is wat van het uh, apart gehouden kookvocht toe. Breng het gerecht op smaak met zout, peper en verdeel het over vier diepe, warme borden. Leg op elk bord een toef van de achtergehouden rucola. Serveer de kaas erbij. Lekker met een salade van kerstomaatjes met basilicum en citroenolie. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met luisteraars? Stuur dit dan naar rogier.radio501.nl en wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending. Ik bedank Tielke voor het recept en ik wens jullie veel succes met de bereiding van de spaghetti met biefstuk en rucola. En voor straks, eet smakelijk. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de oven gekund, want van binnen kraken het nog uh, van het ijs. Gadverpilliging! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Zo staat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien. Er samen in mensen. Dit is radio 501. Oh, alles is in de klote. Middag, avond, kutje cola. Ja, ik begrijp je nauwelijks, Jopie. Die kutklok, Leon. Dan moet ik weer vooruit een uur, dan weer terug een uur. Oeh, ja, Joop, dat is één keer in het half jaar. Daar ben je morgen nog weer vanaf. Mijn hele systeem eh, staat op error. Vanochtend was ook wel te laat bij mijn vader. Nee, uh, te vroeg. He, want de klok gaat vooruit, dus dan ben je... Nee, altijd... lulhaas, wat weet jij daar nou van? Joop, er is geen enkele reden om mij lulhaas te noemen, Ik ja? was vergeten de wekker te zetten vannacht om twee uur... om de klok van twee naar drie te zetten. Om twee uur? We... Dat was heel duidelijk, stond het op de televisie. Ja? Om twee uur s'nachts de klok naar drie uur zetten. <lacht> Dat hoeft toch niet om twee uur. Je kan het ook gewoon als je naar bed gaat de klok verzetten. Niet, niet net gaan doen alsof het allemaal meevalt. Terwijl het helemaal niet meevalt, Leon. Het valt helemaal niet mee. Tegen. Dan valt het. Nou, oh, sorry hoor. Normaal ja. gesproken zeg ik straks op. Ga ik lekker een stukje poepen. Dus het ging niet meer. Er kwam niet eens een puntje. Omdat ik dus niet kon ontspannen. Vanwege de bioritme en zo. Jo, ja, bespaar me je details alsjeblieft, zeg. Daarna een klein stukje massa beren. Maar goed. Hé. Hey. Als ik niet ga poepen, kon je niet ontspannen. Precies. Dus nu loop ik al de hele dag met een erectie rond. Huh. Wat? Heb, heb, heb je nu een, een, een, een. erectie. As we speak. Eh. Uh, ja, ja, ja. Snap kan je? Job, kan je niet terugkomen maar als, je, als je geen. Hoe uh... oh, is het al zover, Leon? Een man met een onbedoelde erectie! Een snackgelegenheid wordt geweigerd? Is dat het? Misschien blijft deze jongen wel nog een half jaar rechtop staan voordat de klok weer een uur vooruit gaat. Teruggaat Joop! Kijk uit van mijn vitrine! Ja, sorry! Maar is dat een reden om jouw beste vriend te weigeren? Is dat een reden, Leon? En toen kraaide dat drie keer een haan. Een haan, Joop? Ja, Jezus, dat is van dat Christensverhaal van de Bijbel. Hè. Maar goed, het is jouw toko, zeg het maar. Moeten ik en mijn erectie hier uh, het pand verlaten? Nee, nee, het is al goed. We moeten anders voortaan in de toekomst maar even uh, een, een bordje ophangen hoor, met uh, erectieverbod. Ja, wat uh, mag het zijn? Een uh, met curry. kaas Kaas? Kip! Ah, oh, Je weet precies wat ik nodig heb, Leon. Op 21 maart overleed Lolita Holloway. Zij is geboren op 5 november 1946. Zij is een Amerikaanse zangeres en ze scoorde twee hits. Hit and Run en and Love Sensation. Lolita begon als uh, gospel zangeres en in begin jaren 70 tekende ze een platencontract met Atlanta Records. In 1976 tekende zij een nieuw platencontract bij Soul Soul Records. Haar vierde en laatste album voor Soul Soul Records heet Love Sensation en komt uit 1980. Lolita Holloway is 64 jaar geworden. We gaan luisteren naar dit Love Sensation. Op op Donderdag! Hey, hey yeah. hey. Rogi, bedankt! Opgelucht! Opgelucht! Ja! Je hoort het al, we zijn bijna aan het eind van de onderslag. We gaan zo overschakelen van Studio 11 naar de Studio de Koepoort. Het is bijna vier uur en de klok begint dan altijd weer te schuimen. Het lijkt wel of hij daar een abonnement op heeft, maar dat is ook niet zo gek. Want het is een barst aan de klok. En kijk voor de foto maar even op www.radio5.nl wil je de Radio 51 programma's beluisteren op het tijdstip dat er jou uitkomt? Lekker luisteren op je mp3-speler, iPod, iPad, iPhone, PC of laptop. Nou, dat kan natuurlijk. Ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en klik op uitzending gemist in de linker kolom. Je krijgt dan een nieuw scherm voor je neus met erop de programma's die je kunt beluisteren of eventueel als je er dus zin in hebt downloaden. Ik ben ook deze week weer de hele week te bereiken op twee e-mailadressen 501 en op 5 501nl Ik ben ook bereikbaar op Facebook, Hives en Twitter onder de naam rvd501. Alles over Radio 501 kun je de hele week vinden op de homepage www.radio501.nl En ook Radio 501 kun je vinden op Facebook, Twitter en Hives. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studioradio Nou, dat waren de mededelingen en dan is het nu tijd voor de dankpraat. Uh, Theo Friet, bedankt voor je blablablog. blog. bedankt voor je platenkeuze. Mijn redactie bedankt en ook het complete Radio 501-team bedankt. En jullie thuis allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, voor volgende week zijn jullie weer allemaal uitgenodigd. Zelfde dag. Zelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan natuurlijk de wekelijkse weekspreek van deze week. Italiaans spreken is moeilijk, maar ik eet en drink het al vertreffelijk. Tot de volgende week! Hey Rogier, Shana hier. Dankjewel. Hey. Dat was het was overweldigend, hè? Okay. Ja, hartstikke leuk no gewoon. Nowhere. En ook uniek, no ga van onvergetelijk. Oh, leuk, hè? But ja. Bijzonder? Oké. Hee! Hee! Hee! Hee! Hee! Hee! We Yesterday. Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Otvindor moeten de mensen wel denken.